Uh, waar we nog verder over gaan praten is... Uh, Gerrit, help me eens even. Gaan we, nog verder... uh, we gaan uh, praten met uh, Erik Weijers. Ja, Erik, ja, inderdaad. Uh, Daar heb jij mee gesproken, DTM ja. Uh, ja, en het uh, en de, Nationaal auto. En daarna, um, uh, over, uh, over half elf, komt Rob Langenberg over het programma. Ja, van het programma het racefestival. Wat uh, ja. eraan zit te komen en uh, spanning en sensatie. Absoluut, absoluut. absoluut. Maar eerst, uh, Hilly Jans, uh, nogmaals welkom. Hilly, uh, Hilly is bekend uh, ah. nu van... Uh, Street art. En, nou, uh, niet alleen voor street art, hè? Nou, niet alleen voor street art, maar een heleboel. Hele nee, uh, het, is, het, is, nou, het is geen oh, klein. Ik vind het een mooie toch. Het is, het is klein, geen ja, klein ja. Uh, onderdeeltje, ja. lijkt mij, toch? Nee, nee dat dus, is. Uh, het worden. hoor. De, uh, de kleinkind komt even langs met een prachtige ja, tekening. Een prachtige tekening, laat hoor.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 Want vorig jaar hadden we de tekeningen op. Ja, echt hele grote muurschilderingen. Muurschilderingen inderdaad. En die blijven, dus daar kun je ook nog gewoon naar Maar nu gaan we ook dus die beelden echt... Ja, ik heb er een paar gezien al natuurlijk. Want ze moeten opgebouwd worden. En je kunt ze moeilijk helemaal afdekken. En het zijn niet de eerste de beste. Dadara is natuurlijk een enorme grote kunstenaar. Dadara, ja, een van de kunstenaars. Ken je hem?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 ja, het is ook een gunfactor. Want we ja, hadden één beeld en dat zou er ook bij komen. Maar toen zei die meneer, nou bij nader inzien um, komt het toch niet. Want hij had hem op de veiling verkocht voor 400.000 euro. Ja, echt dus waar? in die categorie zitten we nu zo. Ja, en je goed hoor. Je kunt het niet voorstellen, maar dit zijn echt de grootmeesters ja. hoor. Sweetheart Frankie is natuurlijk een bekende, die was ook van vorig jaar... Uh... Ja. En daar wordt zo aan getrokken... Yeah. dat uh, die, dan wil je iets met hem bespreken. Hè? Kun je dan en dan... Yeah, yeah. Nee, want dan zit hij in Rome en dan zit hij in Azerbeidzjan. Ja, ja. Ja, die reist over de hele wereld. Niet te geloven, ja. En als je die ja. naam zegt, ook bij de jeugd, is het van... Oh, maar hij was een beetje nationaal. Ja? Oh, ja? ja? Het is gewoon een begrip. Dat is een machine. leuke dingen, ja. ja. ja. ja. En jij hebt natuurlijk wel bemoeid met de, de inhoud van wat er nu komt te staan. Nou, het is een werkgroep, hè. Daar het is een werkgroep. Gilles bij en Jant, Steven en Theo. Ja. Ja. Nou, en dan meteen naar de gemeente van... Zien jullie het zitten? Uh, gaan jullie ondersteunen? Ja, natuurlijk.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 Nou, dit is, dit is toch wel weer bij elkaar iets van negen maanden of zo. Ja? Zo. Het is dus echt heel lang werk. En ja, zo lang de als de zwangerschap, niet te geloven ze. Ja, en de baby ja. wordt middag. Ja. ja, de baby wordt middag. ja, ja, ja, ja. ja, ja. Hé, <laughs> hey, maar er staat ook een enorm groot bouwwerk in met... Uh, uh, ja, ik weet niet, niet eens wat het voorstelt. Maar ja, het is Filip van Laar. Ik neem aan dat je dat bouwwerk ja, dat, van de huis. Ja, dat hoge, ja, ja, wat in de reep staat. Ja.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 nou, hij is niet zo van, want ik had gevraagd, misschien wil hij de opening wel doen. Nou, dat, uh, dat doet hij niet. Daar heeft hij <laughs> nee, ja. geen zin in het heel uitgesproken figuur, maar al, al zie je hem alleen al staan. Is het ja, alle ja, ja, ja, ja. <laughs> maar bijvoorbeeld bij paal 69 in het expositiepavillon is Mick Larok bezig. Uh -huh. Nou, dat ga ik nu vanmiddag voor de eerste keer zien. Oké. Okay, okay, uh. En uh, daarachter zitten weer allerlei palen met, uh, met uh, hoe heet dat, camera's, nepcamera's. Mm -hmm.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 Nou, dit is allemaal een beetje geconstateerd op de Zuidboulevard, de boulevard ja. Paulusloot. Ja. Um, is, wat, naast die kastjes, is er nog verder in het dorp wat te zien? Ja, we hebben het Moco-museum. Oh ja, op, ja het Moco-museum, uh, ja. de boulevarden van Vauxje. En uh, we hebben dan in het dorp de, de nutkasten. We hebben de bestaande route ja. nog steeds de kippentrap en het dolfi Uiteraard, dat is omhoog, En, uh, ja. en uh, gisteren kwam die mevrouw van de bibliotheek... en uh, ze is de flyer nog niet klaar? Nee, we moeten dat laatste stukje er nog aan toevoegen. Want daar hadden we geen beeldmateriaal van. Okay. Maar het is eigenlijk zoveel. Ik denk mensen <laughs> moeten gewoon uh, twee dagen maar gaan uittrekken ja, wat goed, om he? de volledige route. En ja. daarbij wel. Die beelden staan er maar voor drie maanden. Ja. ja. Dus die moet je dan echt gezien hebben. En ja. Ook op het strand, want daar wordt alles weer weggehaald. Maar er zijn natuurlijk ook blijvende elementen. Ja, tot wanneer zijn ze te zien? Uh, eind augustus, zeg, geloof ik. Ja. September. Ja, ja, tot, tot begin december. Oh, uh, september en uh, dan gaan we een soort eindfeestje doen. Ja, ja, en, en, en blijven ze allemaal staan bij winkel 8 ook, 9? Gisteren was het al winkel 6, denk ik, maar... Ja, dat mogen we toch hopen. Ja, ja dat hoop ik ook voor je. Ja, maar... Ik denk, misschien krijg ik wel weer wat slapeloze nachten, maar ja. dan gaan we, gaan we sjorren <laughs> en banden, en weet ja. ik wel, en,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 Ja, dus nogmaals vanaf net, uh, drie uur uh, bij... Uh, is dat bij Paal 69 of... Uh, nee, wat, wat ik net zei, wat zei je nou? uh, half vier de uh, opening bij Niers En dan oh, ja, een ja. rondje langs de beelden en dan lopen we door oh, naar kansje. Paal 69. Oh, okay. ja. Ja. En wat ik een hele mooie vond is... Uh, mensen moeten blij naar het Zandvoort komen, maar nog ja. blijer als mm -hmm. deze beelden hebben gezien. Ja. Het is ook een, een, een beetje een positieve boodschap. Tuurlijk, dat nee, begrijp ik, ja. ja. En je, je, klein, je kleinkind is ook allemaal kunst aan maken hier, hè? Ja, ik weet het. Ze ja. Ja, ja, ja, ja. Dus krijgt ja. ook de stiften mee eh, af ja. wie je naartoe ja. Ja. Hoe goed. kijk je? Hoe kijk jij trouwens als uh, ex-directeur van het Stammer Museum, uh, naar die eventuele verhuizing, naar de HDMZ? Nou ja. ja, als zij dat allemaal zo graag willen, dan, dan moeten ze dat ja. doen natuurlijk. Hè. Denk je dat het mogelijk is dat ze het financieel ook... Uh,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 and it's safe.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 Ja, dat klopt. Uh, dat zijn uh, Nicky Katsburg en Larry Tenvoorde. Uh, nou, twee pro professionele Nederlandse coureurs die de afgelopen jaren gewoon echt toonaangevende titels of wedstrijden gewonnen hebben. Uh, Larry uh, Tenvoorde uh, heeft meerdere Porsche Cups gewonnen. Voor Supercup, een carrière, carrière Cup Duitsland, in Italië. Hij heeft op dit moment het record van het aantal Porsche titels in zijn zak. Ja, drie, hè? Drie uh, Porsche Cup ja, ja. En, uh, uh, en, en Nicky Katsburg.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 Ja, ja, ja. Er dus, uh, zijn er in de toekomst meerdere namen. Ja, dat zijn mogelijk, ja, ja. Kun je er kunnen er een heleboel bij. Dat, dat, zal, dat zal de toekomst moeten uitwijzen. He, je gaf het net al aan, he, er is een comité wat beoordeelt ja. wie, wie er ja. zeg maar in de aanmerking komt. Wie, wie, wie zit er aan meer in? Uh, Gijs van Lennep. Uh, natuurlijk uh, staat zelf ook op het monument. Uh, het okay, Zijfacht, ja, tuurlijk. De mannenwinnaar, ja. oud-fabriekszijde van Porsche. Uh, René de Boer, Erik Winkelman, oudsportjournalisten. Frans Amsing uh, ja. is uh, daar ook bij betrokken, ook een oud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 en Nick de Vries erop ja. zit uh, En nu dan weer twee, maar uh, dat wil niet zeggen dat we over twee jaar weer zitten nee, met twee nieuwe namen. Nee. Dat kan misschien langer duren, maar het kan ook uh, misschien wel heel uh, snel gaan als er, uh, ja. Ja. iemand echt uh, de sterren van de hele rijdt ja. Nou, te nou ja, er staan hier wel uh, geweldige namen op. Uh, Jos Verstappen, 65 voudig winnaar, Formule 1 uh, Max. Uh, sorry, Max. Uh, <laughs> uh, nee, uh, ja. uh, Jos, die heeft één keer de derde plaats gehaald. He. Ja, dat klopt. En, uh, dus, absoluut die ook was ook de, de eerste waarom Nederlander waarom die hij, uh, Ja, ook uh, Jos op de moment ja. staat. En Max natuurlijk is er in, uh, ja, die in is hier, volgens mij in 2017 is bij, uh, bij en, uh, hij bij bijgestegen nadat hij al de eerste 2017 wedstrijd in 2016 gewonnen. inderdaad. de eerste wedstrijd die ze opkwam, heeft hij ja. ook zelfs zijn eigen naam onthuld hier. Ja, dat leuk. was toen, uh, ja. na de voorhand van de Jumbo-Visa-actie. Ja, dat leuk. Ja.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 GT-coureurs die tegen elkaar rijden in verschillende ja. merken. Ik geloof dat er zes verschillende merken tegenwoordig mee doen in de DTM. Ik geloof negen zelfs. Negen zelfs, ja. Gaan. Uh, dus is, dat is geweldig. Maar ook gewoon twee hele sterke uh, Porsche-cups: he. de Carrière Cup ja. Duitsland en de Carrière Cup Benelux. De, de, de, met name de Carrière Cup Duitsland dat is eigenlijk het startveld identiek aan de Porsche Cup Zoals ze ja, hier ook ja, ja. tijdens de, het Formule 1 weekend uh, kon rijden. Dus alle toppers zijn er. En er ook nog een, uh, de Formule Regional bij Alpine. Uh, achterkort Freca heet dat. Uh, dus racekampioenschap voor Formula 1 echt voor aanstormende talenten die eigenlijk hun volgende stap straks in de Formule 3 en de Formule 2 gaan maken. Okay. En uh, die rijden ook hier dit weekend, dus hun derde race ah. van het seizoen. Dus uh, kortom, echt prachtige auto's Ja, uh, drie dagen lang Dat op is mooi, ja, zeker weten. Nou, het is niet meer de DTM van uh, 10 jaar geleden of zo, Nee, je kan het niet vergelijken. Kijk, toen was de DTM was ook indrukwekkend uh, en die auto's waren ook echt super geavanceerd. Maar toen was het echt een fabrikantenkampioenschap. Ja, schoen, klopt. Ja. Wordt, uh, Mercedes, Mercedes, Audi, Mercedes, Audi, Mercedes, Audi ja. en BMW. Uh, die ja. oonde nou ja, die, die eigenlijk dat kampioenschap ja, ja, ja, ja. en uh, een merk als Porsche of uh, Lamborghini of uh, McLaren die had daar niks te zoeken uh -huh. en uh, kon ook niet instappen eigenlijk omdat uh, de ook geen ootsvang en tegenwoordig rijdt de DTM volgens het GT3 reglement dat ook de GT World Challenge heeft wat hij hier drie weken geleden was. Yeah. Alleen dat is dan een, een, een, een soort Savior de dus meer een Pro-M kampioenschap. Ja. En de DTM is echt met die auto's, met één rijder, ja, echt een toprijder, ja. uh, op de auto. En het is hard en hard. een sprintwedstrijd met een pitstop erin. Dus ja, het is mooi. Echt, uh, ja.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 Nederland en starten om half vijf hier in de DTM race ja, Dat is wel gaaf, ja. ja dat is wel en, de, en een week later. De, ja, de 24 uur van de Man. Dus wie weet dat een van de winnaars van de 24 uur van de Man. volgende ja, dat, week hier dit weekend is op. Dat zal wel heel leuk zijn. Hey, tot slot uh, doen twee Nederlanders mee, Thierry Vermeulen en Morris Schuring. Ja. Doe hij een beetje mee, zeg maar. Het komt heel goed. Jerry Vermeulen heeft vorig jaar laten zien dat hij dat goed meedoet. Die heeft toen tijdje zelfs in de top 3 gereden. Ja. Hij uh, heeft al wat meer ervaring. Morris sturing is echt nog een jonge rijder. Een jonge rijder, jonge rijder heeft, 20 uh, jaar. Voor, ja. uh, maar die, uh, die heeft nu ja, zijn derde weekend DTM. En ja. Je ziet wel uh, dat hij moet wel eventjes winnen uh, binnen. Maar uh -huh. hij heeft vorige, vorige week of twee weken geleden op de Lausitzen uh, punten gescoord. Dus, uh, nou, het is het thuis. Uh, ja, sapien, dat is dus, wel mooi uh, natuurlijk. Met, uh, ja, met de Ferrari 296, dan moet je toch wel eind kunnen komen, toch? Ja, dat is het, alleen daar rijdt uh, Morris niet mee, Morris Nee, Thierry uh, Nee, Charlie Vermeulen rijdt daar mee. Ja, ja. ja Morus rijdt met een Porsche inderdaad. Ja. Nou, oké, okay, uh, uh, nou ja, iedereen kan komen. Je moet wel een kaartje kopen, geloof ik. Met, dat ja, is ja, wel uh, ja. duidelijk. Maar ja, ik hoop dat het uh, weer een beetje mee zit, maar... Ja, nou ja, het wordt wat wisselvallig. Uh, mm. Er worden wat buien verwacht. Het dus ja. is niet zo dat het de hele dag Troosteloos gaat regenen. Ja. Dus af en toe een buitje. Nou, dat bedoel ja, ik, zijn, zie je de Formule 1 ook. Hè? Af en toe een beetje ja, regelen. Uh, <laughs> dat maakt de race spectaculair. Ik bedoel, we kennen de Crampli uit 2023 nog Ja, hier, zo. ja, ja, ja. We ja, ja. hebben wel nog geweest met die wisselloop. Prachtig, prachtig. Oké, okay. okay. Erik, hartstikke bedankt. Veel succes dit weekend. En uh, tot uh, binnenkort weer. Dankjewel. Okay. Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur op ZFM. Hallo Simon bij ZFM en uh, coming around again. Goedemorgen allemaal. Een van de prachtige nummers die jij hebt Hey Hans, hey Hans wat zeg je? Een van de prachtige nummers die jij hebt uitgestocht. Voor dit, dit ja, gesprek. ik uh, ben daar druk Ik ben er heel blij mee, mee uh, Ger. Dus, Vind uh, ik leuk om te horen, Hans. Ik heb er zelf ook een heel goed gevoel over. Nou, inmiddels is het aangeschoven <laughs> Rob Langenberg uh, van uh, Stichting Beyond. Stichting Zandvoort Beyond of zo, Stichting Zandvoort Beyond. Ik mond heb nooit begrepen waarom ze de Engelse namen uh, hebben ja. aangenomen. Maar goed, in ieder geval het racefestival.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 Dus, uh, nee, ja, uh, super tof. En dan beginnen nou, we eigenlijk meteen ik... naar de Pride mee. Ja. Dus uh, echt al vanaf 4 augustus tot, uh, tot op het moment dat uh, oh, okay. de auto van, ja. de, van de Dutch Grand Prix weg is. Want er viel me wel op dat niet alle ondernemers meededen met hun etalages en zo. Is dat... Ja, dat blijft, dat blijft altijd lastig. Kijk, ik realiseer me ook, uh, A, we kunnen het nooit iedereen naar hun zin maken. Nee, dat klopt. Toevallig ja, ja. heb ik gisteravond nog met een, uh, met een ondernemster, twee ondernemers zitten praten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 En dat is uiteindelijk ook het doel, wat, wat we met de stichting beogen te bereiken. Ja, de kinderen worden niet vergeten, want er komt een leuke kleurwedstrijd. En ik vond het wel grappig. Er, er, er komt een strip van onze voormalige plaatsgenoot Ton van Driel. bekend van RC Knudden onder andere, de stamgasten. Die heeft een speciale strip gemaakt dat die dat wordt bordelijk... Nee, een aantal uh, jaar zijn. geleden zijn er wat beeld is uh, afgekocht. Maar ik moet er eerlijk bij bekennen dat, uh, dat de onderhandeling met uh, toon best even lastig lopen. Dus ik kan het eerlijk gezegd. Nog niet met zekerheid bevestigen. Okay. Ja. Het idee was daar. We dachten dat we eruit waren. Maar goed, dat zijn kleine ja, details, eh, details. details. Ja, details. Je kan hem nog even bellen hoor. Ik <laughs> ja, zeker. Maar. Dat heb ik ook uitgebreid <laughs> gedaan deze week. Nee, wat ik vooral leuk voor de kinderen. dat begin met die kleurwedstrijd. dat doet het altijd goed. Ja, er zijn zeker. uiteraard toffe prijzen voor te, voor te winnen. Uh -huh. Maar die kinderen die komen ook weer uh, aan bod als het gaat om.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 Dagen van de Grand Prix zelf wordt het afgesloten ja, natuurlijk. Op, en de, de, de, vanaf jullie toch al afgesloten? Nee, nee, nou, nee vanaf vijf uur inderdaad. Maar goed, ja. uh, Volgens mij hebben we een traditionele afsluiting... inderdaad vanaf uh, vijf vanaf uur. Als de paaltjes het eindelijk een keer ja, gaan doen. Ja, ja, ja, ik zat ja. ze van de week testen trouwens. <laughs> uh, nee, tijdens de Dutch Grand Prix... is de haltestraat uh, van woensdag tot en met zondag... van twaalf uur s middags tot, uh, tot in de nacht... Uh. afgesloten voor al het verkeer... met uitzondering van ja. voetgangers. Dus ook het fietsverkeer kan er dan niet overheen. Daardoor ontstaat er een prachtige...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 Ja. En toen heb ik met hem uitgelegd wat de bedoeling is. Toen zei hij, oh, ideaal. Mijn leveranciers kunnen gewoon ja. tot 12 uur komen. Oh, okay. En al ja, die fietsers oh, ja, makkelijk even ja. de laatste 100 meter wandelen. Ja. Dus ook weer getekend. Ja, maar ik, nogmaals, maar, uh, ja, iedereen naar de zin maken. Nee, is, is er natuurlijk. Uh, je kent de van. Dat was uniek, zeg maar. Dat uh, was centrum aan het einde van de Haltestraat. Die zeggen van, ja, uh, mensen kunnen helemaal niet, ons niet meer bereiken en zo. Maar het,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 En uh, nou ja, wat ik zeg, van de week kreeg ik een mailtje van de fietsenmaker. En ja. dan uh, sta ik de volgende dag oh, op de stoep om klaar. daar even uh, onder het genot van een kop koffie uit ja, te geven. Ja, begrijp Helemaal goed. En we gaan even naar het uh, badhuisplein Je hebt het al over de kermis gehad. Uh, ik neem aan dat het Reusderad ook komt. Hè? Zeker. Die blijft ja. ook staan tot het einde ja, van de... Ja, die blijft er hele maand staan. Oh, dat Heel gaat. goed. Net, ja. net als de kartbaan op het uh, Vemaplein. Oh, ja. Dat zijn toch twee, uh, ja. twee highlights. Die je je hebt je... hem wel besteld, hè, neem ik aan. Een paar jaar geleden kwam hij niet om te vergeten waar. Ja, ken je dat verhaal van de het zou komen. Nee, dat is ook lastig hoor. En uh, je blindt en blijft afhankelijk van een leverancier. Uh, uh, kijk, Tuurlijk. de is echt een investering. Hè? Wij weten allemaal van uh, het is pluk and play, maar de hier moet echt met een kraan een ja, uh, aantal dagen uh, abonuut, ja. worden. Ja, ja. Ja. En uh, eigenlijk is vier weken te kort om dat een beetje fatsoenlijk rendabel te maken. Ja. Uh, maar goed, dat is dan ook weer de inspanning die nee. wij als stichting hebben gedaan. Uh, uh, en, en ook uitgelegd aan die ondernemer dat het echt belangrijk is. En dat het natuurlijk een unieke plek is. Ja, ja natuurlijk. Bedoel, ja. Het ja, is een prachtig uh, uitzicht over zee. De grootste, de zee en, de grootste en, kustplaats van, uh, van Nederland. Ja. Een prachtig uitzicht met veel toeristen. Zee, in dorp. Oh, je kan het niet ja. nog zien, ook zien hè, als je goed uh, kijkt. Nee, mij. weet ik niet. Ik denk net niet nah, dat je het op, op de, de tribune de flat kan wel. kijken. Ja. Maar je kan in ieder geval over het dorp heen kijken. Ja, ja, je kan richting water. het is een prachtig plaatje. Ja, gaan we een stukje terug dan komen we op het. Uh, Venemaplein, hè, zeg maar. Uh, ja, de en, en, Daar komt de kortbaan weer. Hè? Ja. Maar wel met een toevoeging dat ook... Uh, ja Jij en ik er uh, Nou, ik gaan niet, gaan gaan, ik, want de vrouw staat niet kort. Maar, nee, maar is jij en, en Ger ook natuurlijk. Tot 60 km per uur rijden. Ja, hè? ja tot 60 km, uh, km per <laughs> uur. En ik uh, moet ook eerlijk bekennen, toen ik het persbericht de deur uit deed... Uh, belde ook meteen de gemeente. Oh, maar die is toch wel Ja, Is dat wel ja, nou nou, veilig? Nou, veilig ik ja maar jongens, ik heb jullie toch verteld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 ja Dus echt hier oh, de er niet aan, mee, aan, aan de mensen die twijfelen, uh, geef je op. Ja. Uh, want anders is het uh, helaas voor dit ja. jaar al uh, voorbij. Maar gaan ze dan één keer naar beneden? Nee, of, uh, we doen twee hits. Uh, dan uh, uh, uh, okay. mag je één keer uh, mag je een soort van oefenen en uh, de baan aanvoelen... en je, en je, je, je band op ja. temperatuur brengen. En daarna ga je voor het echie En uh, ja, dan moet je de tijd neerzetten ja. natuurlijk. Ja. En we zijn Verschrijd. aan het kijken of we uh, via uh, Haarlem 105 het live kunnen uitzenden. Leuk. Voor tv... En dat zou ik ook graag voor uh, ZFM willen doen. Ja, natuurlijk. Dus daar, uh, daar zijn we mee bezig. Nou, dat is in, in ieder geval ja. op uh, woensdag 13 augustus, hè? Ja. Nee, de, de, de zinklistenrace oh. is op uh, zaterdag 23 augustus. Oh, oké. Okay. Ja, op Oh, nee, is er, uh, die, die springkusten zijn de springkusten. Nog op 13. Ja, inderdaad. Woens, ja, ja, ja, ja. Dat is de woensdagmiddag en deze zaterdag. Ja. En dat is dan ook meteen de opening van het Zandvoort uh, Race Festival... Ja.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 Nou, 23 augustus wordt dan met die sleepkistenrace uh, een geweldige dag. Als het goed is, hè? Ja. We hopen op mooi weer, in ieder geval. Ja, ja, nou, maar... Jij noemde net Stamford-Noord Daar gaat, uh, gaat ook het een en ander gebeuren, hè? Ja, ja. Wat, wat ik het leukste eigenlijk vond, is dat de Jan Lommers op uh, de Ja, is... en, en, en eigenlijk had ik beloofd dat ik dat niet al te groot zou vertellen. Oh. Uh, maar. Maar dan gaan we hier uh, wel uh, even het ook, doen. Het is ook <laughs> geen geheim. Nee, wat ik leuk vind, ik, ik, ik ben uh, uh, in contact gekomen met Pluspunt. Hè. Daar was ja. vorig jaar al een groot ja. scherm voor uh, een bepaald aantal mensen.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 Laten we het bij die ene maand ja, houden. Ja, ja, ja, super tof. Ja, ja, ja, ja. Dus dat ja. is een leuke activiteit. Ja. Uh, maar ook dat straatversier heb ik van de week afspraken over gemaakt met Paulien. Paulien Die die mooie tuk-tuk ja. tuk heeft gekregen. Ja. Uh, we weten allemaal dat er heel veel fietsers naar Zandvoort komen. Uh -huh. komen Via dat tunneltje dan. Uh, uh, Zandvoort is, Noord binnenrijden. Zandvoort Noord binnenrijden. En we willen dat nog eens extra aankleden. Okay. En dat is een, een leuk gezellig samen zijn.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 uh, kunnen kopen, ja. uh, wilden kopen... Uh, maar wel de... de, de Verzamelijk even. De, ja, uh, ja, ja, willen, ja. willen proeven, kom alsjeblieft naar Zandvoort. Uh, uh, gebruik uiteraard de fiets maar de trein. Maar dat, dat ja, je komt er met de zonder, auto niet in. Dus. Je <laughs> komt er met de auto sowieso niet in. Dan kan je de hele dag bij ons blijven. Kan je lekker in het dorp eten ja. en dan kan je... s'avonds uh, uh, uh, uh, het feest... Daar afsluiten ja, van de dag top. krijgen. Ja, zeker. Leuk wat, hoor. Wat ook leuk is, dat vond ik, vond ik tenminste... Is het Ziggo Race Café. Ja. Dat zat uh, normaal gesproken op het strand zelf... Hè? En dat komt nu in een tent op het Badhuisplein, ja, klopt dat? ik, ik vond het uh, eerlijk gezegd weggestopt. Ja, en toen wat een toen beetje weggestopt. Uh, ja, Je zag uh, het wel vanuit de repen. Uh, uh, ja, op, de weet. mensen die het wisten zijn er wel naartoe gegaan. Ja. Maar ik, ik vroeg eigenlijk meteen aan de producent van, uh, van Psycho Sport uh, Race Café... van joh, waarom zitten jullie daar eigenlijk? Nou, ja. dan, dat is ooit begonnen vanwege uh, corona ja, en, ja, en in Bloemendaal. Ja, ja. Uh, dat lukte niet. Toen is ze in, in uh, Zandvoort terechtgekomen. Mm -hmm. En toen was ze eigenlijk alleen maar plek bij de strandtenten.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 Met dan, een tent achter de, uh, uh, de statue zeg ik de hele tijd. De, de, de, hoe het? Het de, de beeld wat er staat. Uh -huh. uh, ja, dan heb je volgens mij het allermooiste plaatje wat je maar voor ja. kan bedenken. Ja. Ja, hartstikke leuk, natuurlijk. Ja. Ja, ja, nou gaan we uh, wat we velen ook het hoogtepunt vinden, denk ik. Is, uh, zijn de festiviteiten in de Haltestraat op uh, donderdag, uh, ja, donderdag, vrijdag, zaterdag?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 Want ik woon ook op de Halterstraat. Ja, dan... ja, dat is een mooie vraag. Ik kreeg van iemand te vragen: wat nou als er een bezoek. Sorry, als er een bewoner is met een hond. Want volgens de huisregels mag je geen ja. honden meenemen. Maar dat zijn van die pragmatische dingen die we ter plekke uh, oplossen. Nee, omdat al die zijstraten... Want ik, ik loop nee, ook. Dan moet je de Willemst... wel even omlopen. Ja, ja. dat is wel ja, ja, ja, ja. De, de voorwaarde. Maar goed, als dat alles. Ja, dat is ja, is, verder geen probleem. Nou, je ziet eruit als iemand die dat uh, <laughs> ook goed kan. Dus nou, je uh... hebt zo'n klein hondje, dat valt helemaal niet op. <laughs> ook dat valt niet op. Ja. Hey, maar wat toch een thema was vorig jaar, natuurlijk, uh, was het alcohol. Uh,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 Uh, en laten we wel zijn. Uh, je, je moet kinderen gewoon niet in aanraking laten. Maken nee, de... Nee, de... nee, dat wil ik wel mee. Een, dat nee. was natuurlijk een, een groot punt. Eigenlijk, ja, zeker. Uh, dus dat hebben we ook uh, gepakt. Ja. We hebben nog ja. een minuut, Hans? Ja, nog een, ja, nog, nog een, een minuutje. Op, op donderdagavond komt er een grote artiest, zag ik. Ja, eens wie is dat? Ja, dat, dat? Ik wist dat je dat ging vragen. Dus, Bruce Springsteen uh, heb ik gehoord. Ik ja, nee, nee, nee. geef wel elke avond op. Uh, ik ja. denk niet dat onze budgetten dat redden. Nee, dat nee. houdt nog even voor, uh, okay. voor me. Uh, ja. uh, maar jullie kunnen ervan op aangaan... dat dat een, een, een, een, een, een mooie naam wordt. Het wordt een mooi feest. Ja, maar ik denk vragen. dat jij nog wel een keer hier komt... voordat het allemaal gebeurt. Ja, nou, uh, Laten we het zo zeggen dat die donderdagavond... Uh, de opstap is naar drie uh, prachtige dagen. Leuk. Ja, ja. Uh, nou, Het volledige programma is te zien op Stanford. Uh,